12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Past onderzoeksjournalist Joep Domen van NSC Handelsblad zijn werkwijze aan... nu er dus steeds meer bekend wordt over de afluisterpraktijken van overheden. Ook de onze. Verder een mediaforum met Roos Slikker en Paul Reumer. En nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Activisten, ubels en oelazen vrij. Rotterdam onderzoekt eenzame dood van bejaarden. En Nederlandse cameraman was bij rumoerige filmpremière in Rusland. In het westen en noorden is regen of motregen. In het zuiden en oosten is het vrijwel droog. En daar is wat zon. Het wordt 3 graden in Limburg en 9 op de Wadden. In het weekend droog, wat vaker zon dan 5 tot 10 graden. Ze zaten 9 weken in een Russische cel, de Nederlandse Greenpeace-activisten Faisal Olazen en Mannes Ubels. En vanmorgen kwamen ze vrij, net als de meeste andere actievoerders van de Milieuorganisatie. Correspondent David Jan Godvrouw was erbij, daar in Sint-Petersburg. Heb jij ze kunnen spreken, David Jan? Ja, ik heb ze heel kort even kunnen spreken. Ze kwamen inderdaad vrij weliswaar op borg. Dat betekent dus dat ze uh, onder voorwaarden vrijgelaten zijn. Ze kunnen het land niet uit. Maar ik heb ze inderdaad even gesproken. Faisa Oulazen benadrukte vooral dat die zaak nog niet voorbij is. Dat ze niet weliswaar niet meer in een gevangeniscel zitten. Maar dat er nog steeds een uh, strafzaak boven hun hoofd hangt. En Mannes Uwels was vooral heel erg opgelucht om zijn vriendin te zien... die uh, aan de deur van het huis van bewaring stond. En uh, hij vertelde dat hij nou vooral toe is... ...aan een warme douche en misschien wel een glas whisky. En wat gaan ze nu doen? Waar zitten ze dan nu? Uh, ze worden, als ik het goed begrepen heb, ondergebracht door Greenpeace... ...in een hotel in St. petersburg Daar worden ze eventjes een dag ongeveer uit de, de, de publiciteit gehouden... ...om bij te komen, om aan te sterken, om een uh, fatsoenlijke maaltijd te eten... ...en misschien wel dat glas whisky te drinken waar mannen ze het over had... Ja, en daar moeten ze afwachten. Ze mogen dus de stap niet verlaten. Um, en ze moeten afwachten tot er een beslissing wordt genomen... over wanneer die rechtszaak uh, zal plaatsvinden... of wanneer misschien die aanklacht wel komt te vervallen. En wanneer wordt daarover meer duidelijk? Dat weten we nog niet. Uh, dat kan heel snel. Uh, maar het, het kan ook nog wel een maand of wat uh, uh, duren... Ik kan me niet voorstellen dat Rusland nu nog uh, heel lang... Met, uh, met een groep van, uh, van 30, bijna 30 buitenlanders uh, hier opgescheept wil zitten. Maar uh, daar is er is eigenlijk geen pijl op te trekken. Dat, uh, dat zullen volgende week waarschijnlijk wel ergens horen, denk ik. Oké, okay, David-Jan Godfoy in Sint-Petersburg. Het gemeentebestuur van Rotterdam laat uitzoeken hoe dat nou kan... dat een vrouw tien jaar lang onopgemerkt dood in huis kan liggen. Die vrouw overleed al in 2003, toen was ze 74... En ze werd gisteren pas gevonden, want er waren onderhoudswerkzaamheden. Verslaggever Joris van der Kerkhof is in Delfshaven in Rotterdam, waar uh, de mevrouw woonde. Joris, is de buurt daar nog mee bezig vandaag? Ja, dan moet je je heel erg afvragen wat de buurt is, uh, Jan. Er wonen hier in deze straat uh, ja, natuurlijk een hele hoop mensen. Maar die mensen uh, die wonen hier niet zo lang. Veel studenten die er kort wonen, uh, bijvoorbeeld. En buur. die ja. snel weer weggaan uh, nadat ze hier eventjes hebben gewoond. Um, er zijn hier ook mensen die huizen gekocht hebben. Er staan zes huizen leeg die door een pandjesbaas, uh, die daar verder niet zoveel over wil zeggen, uh, opgekocht zijn, opgeknapt worden en uh, dan weer uh, verkocht worden of, uh, of verhuurd worden. ja, Ze gingen dat huis nu in, ook om de elektriciteit nu te controleren. Gisteren werd bij deze vrouw het gas gecontroleerd, nu daar in die andere huizen de elektriciteit. En ja, hij zegt wel van nou ja, uh, het is duur. De, hoofd, de verbinding is niet heel best, komen, hoor. Dus ik zeg maar het erbij. Ik wist... Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet mooi dat dat zo is. Naast de, de mevrouw die gisteren gevonden is... daar woont een, een Turkse meneer... die een winkel heeft, al 19 jaar. En die was zich aan het herinneren van... ja, weet je... Ik, kan, ik weet niet meer hoe die mevrouw eruit zag. Misschien dat mijn vrouw het weet, maar eh, ik ben ook veel meer bezig op dit moment met de bruiloft van mijn uh, zoon uh, morgen. Maar het is natuurlijk wel raar en dan zwaait hij naar een van de buren waarvan hij zegt van oh we hebben wel heel vaak contact. Het is natuurlijk wel raar dat de regering uh, uh, dit zo ver laat komen. Dat uh, er geen contact is met mensen die tien jaar dus dood in een huis uh, kunnen liggen dan nou gaat het niet om de regering, maar gaat het uh, om de gemeente uh, in dit geval. Uh, de gemeente, zoals je net al zei, die gaat onderzoeken hoe het heeft uh, kunnen gebeuren. En ook mensen van de woningbouwcorporatie, die de huur uh, innen, automatisch uh, zo blijkt... Uh, die gaan ook onderzoeken hoe dit allemaal uh, heeft kunnen gebeuren. Die ga ik zo spreken en daar hoor je dan om één uur meer over. Oké, okay, Joris van de Kerkhof in Delfshaven. En ja, het nieuws wordt her en der besproken... Bijvoorbeeld door minister Schippers. Uh, zij vindt het begrijpelijkerwijs allemaal treurig nieuws. Als ik het met een wet zou kunnen veranderen, dan zou ik dat doen. Maar dit is toch ook iets wat in de samenleving zit. Dat uh, als je denkt, ik heb een tijd iemand niet gezien... of er zou er iets aan de hand zijn, dat je gewoon aanklopt. Oké, okay, de woningbouwmaatschappij gaat het onderzoeken. En wij hopen dan om één uur met de lokale burgemeester van Rotterdam te spreken. Want de gemeente gaat onderzoeken hoe dat nou kan. Dat die vrouw tien jaar niet gevonden is. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. We gaan weer even terug naar Sint-Petersburg in Rusland. Daar is gisteravond een homo-filmfestival stilgelegd... want er was een bommelding. Het was de openingsavond van het festival... en daar werd als openingsfilm vertoond de Nederlandse productie Matterhorn. Matterhorn gaat over de vriendschap tussen twee mannen... in een kleine christelijke gemeenschap. De cameraman van die film is Dennis Wielard. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, hallo. U was daarbij uh, gisteravond toen, uh, toen die bommelding kwam. Wat gebeurde er? Ja, ik liep zeg maar naar de uh, bioscoop toe met een aantal uh, uh, organisatoren. En we zagen al een politieauto staan met zwaailichten. Dus we dachten nou, dat zal vast een uh, grapje zijn. We waren een beetje aan het grappen. Maar er kwam iemand naar ons toe en zei van, ja, daadwerkelijk, uh, we zagen iedereen buiten staan. De mensen die binnen zaten, die moesten eigenlijk het gebouw evacueren. En uh, die stonden daar in de kou te wachten. Dus daar stonden we met z'n allen. En uh, ja, het was even de vraag van wat gaat er gebeuren? Gaat die première überhaupt nog plaatsvinden vanavond? Want zo'n bommelding in zo'n groot winkelcentrum waar die bioscoop dan zat, kan natuurlijk even duren. Uh, maar gelukkig na twee uur uh, wachten uh, en uh, ja, fijn dat iedereen al buiten bleef en niet wegging, kon het er meer alsnog plaatsvinden. Ja, was daar een dreigende sfeer? Hoe moet ik me dat voorstellen? Um, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Ja, als je dan met de mensen spreekt, dan merk je toch dat heel veel mensen uh, dat eigenlijk ook al een keer eerder hebben meegemaakt, in wat voor omstandigheid dan ook. Uh, ik met een Duitse film, uh, documentaire maakster die morgen een documentaire heeft over uh, het uit de kast komen in Oost-Duitsland. En die zegt ja, dit soort dingen ja. heb ik ja. natuurlijk al eerder meegemaakt. Dus er wordt vrij positief op gereageerd. En uh, ja, het, het tekent ook dat het iedereen beleef. En toen de première begon, was daar ook natuurlijk een groot applaus voor de organisatie, maar ook voor de bioscoop bijvoorbeeld. Die, ja, het, het is toch lastig om zo'n festival te organiseren en een bioscoop bereid te, te vinden om zo'n film te projecteren. En deze bioscoop ja, die is natuurlijk ook niet blij met dit soort nieuwtjes, maar die er toch doorgaan en uh, nou ja, het werkt ontzettend hard mee. Ja, en hoe was de sfeer in de zaal? Hoe reageerde het publiek? Ja, dat was heel heel spannend in die zin van uh, uh, wat ik zeg, het was een volle zaal. En uh, met van alles en nog wat, wat er zat, mensen uit Sint-Petersburg, en natuurlijk de mensen van de gay community hier uh, in Sint-Petersburg uh, en omstreken. En voor mij heel spannend om die film daar te zien uh, en kijken hoe daarop gereageerd werd. En er was één moment specifiek in de film waarbij onze veel hoofdrolspelers... eigenlijk uh, zeg maar midden in de nacht in de regen naar de kerk toe rennen. En uh, ja, allebei in, zeg maar, als bruid en bruidegom als het ware. Om daar binnen de kerk een soort van uh, huwelijksceremonie te voltrekken. Ja. En nou, bij de eerste shot uh, ja, ging die zaal helemaal... Dus dat was voor mij wel een heel bijzonder momentje. Daar zat ik wel in de zaal direct even een keer bevel, moet ik zeggen. Ja, dus uh, toch goed dat u gegaan bent. Want de regisseur, die Diederik Ebbingen, die bleef weg, hè? Ja, we hebben het van tevoren over gehad. We gaan natuurlijk nu met deze film, uh, wat ontzettend leuk is... worden we overal uitgenodigd in allerlei soorten festivals. We kwamen net uit Spanje en we zouden doorgaan uh, naar Rusland... En ja, er gebeuren natuurlijk allemaal wat rare dingen. Uh, in sint Petersburg, uh, een week geleden, is daar ja. een soort overval geweest op een HIV-centrum met hondak, knuppels en dat soort dingen. En ja, sowieso natuurlijk uh, hoor je wat rare berichten af en toe. Dus ik begrijp heel goed dat iedereen uiteindelijk niet, uh, nee. niet wilde gaan, uh, met, met zijn gezin ook. Maar u heeft zich, en, u heeft zich niet ja. onveilig gevoeld persoonlijk, begrijp ik. Nee, misschien is, nee. Dat, is dat een soort van iviteit, weet ik niet, maar ik, ik voel me niet zo snel onveilig. Dus ik denk, nee. ik ga er gewoon naartoe. Dus toen ik daar gisteren buiten stond, dacht ik wel van, ja, dit had ik ook niet van tevoren gedacht dat ik deze vorm aan zou nemen. Maar desondanks uh, heb ik me niet echt onveilig gevoeld. De sfeer okay. was daar niet naar, zeg maar, en de mensen, ja, ja die bleven positief. En ja. uh, gelukkig is er wel volledige medewerking van de politie, ja. hier tenminste van de hoofdcommandant... En, ja. Nou, en dat, is dan naar, de... en dat is dan weer goed om te horen. Dennis Wielaert, cameraman van de film Matterhorn. Dank u wel. <lacht> Nederland houdt de situatie in Venezuela... waar het koningspaar zaterdag naartoe gaat, als morgen... heel goed in de gaten, dat zegt vicepremier Asscher. Het is politiek onrustig op dit moment in Venezuela. Deze week heeft president Maduro meer macht. En voor morgen, dacht het Willem-Alexander en Maxima te zijn... is er een dag van nationaal protest aangekondigd je wil niet spreken over wat wel genoemd wordt een staatsgreepje. Nederland uh, bemoeit zich niet met wat daar nu politiek gebeurt. Maar kijkt wel goed uh, naar een dichtbijgelegen buurland. Wat daar precies aan de hand is en wat dat betekent voor het koningspaar. Het dodental van de orkaan op de Filipijnen is gestegen tot boven de 5.000. De autoriteiten in Manila zeggen dat er nu 5200 doden zijn geborgen. 1.500 mensen worden nog vermist. En nog niet alle getroffen gebieden zijn door hulpverleners bereikt. Vanuit de lucht kunnen de rampgebieden wel worden bevoorraad. Maar exacte gegevens uit veel verwoeste gebieden op de Filipijnen over doden... zijn er nog altijd niet. Sport. De Nederlandse schaatsbond, de KNSB, wil dat het Europees kampioenschap Allround... een kleine vierkamp wordt. De NSB gaat dat voorstellen aan de Internationale Schaatsunie, de ISU. Ari Koops, manager topsport van de KNSB. Wat gaat er dan veranderen als het een kleine vierkamp wordt? Dan uh, gaat de langste afstand, en dat is voor de dames de vijf kilometer... en voor de heren de tien kilometer... Uh, die worden veranderd in de drie kilometer en in de 5 kilometer. En wat is daar het voordeel van? Dat het uh, hele veld wat dichter bij elkaar gaat komen, dat er wat meer uh, specialisten zijn die nu op de wat kortere afstanden rijden, ook een kans gaan maken om uh, in aanmerking te kunnen komen voor een Europese titel Oura. Waardoor er veel meer spanning in het toernooi gaat komen, dat wat vaak nu gedicteerd wordt door de mensen die het beste zijn op de langste afstand. En we denken dat de competitie daarmee uh, veel aantrekkelijker gaat worden voor meerdere landen. Ja, en ook voor de kijker. Misschien, want 10 kilometer is wat dat wel heel saai. Uh, een aantal mensen uh, vindt dat een hele opgave. Ik, ik als liefhebber uh, vind de 10 kilometer een fantastische afstand. Oh. Uh, maar natuurlijk uh, moeten we niet alleen naar de liefhebbers kijken, maar ook naar uh, veel meer fans. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En ook dat uh, zeg maar heel veel landen uh, dan ook meer mee gaan doen. En zich gaan specialiseren misschien op het oorronden. Ja. Dus in die zin uh, zou dat, denk ik, een, een, een, een verbetering zijn. Dan wordt de boel aantrekkelijker. Nou, de allrounden, ja. en maar ook het EK-afstanden... dat moet dan ook verreden worden. Is dat allemaal niet erg verwarrend? Uh, nou, dat is eigenlijk uh, wat we nu al een tijdje doen bij uh, de junioren. Uh, dat is ook een voorstel wat uit een uh, ander land komt, uit Polen bijvoorbeeld. Uh, ja, en dan ga je ook kijken, en dit zijn allemaal voorstellen... die nog uh, aan de orde gaan komen in de zomer van 2014... Dus we zijn nu nog maar in de voorstelfase, maar zo komen er ook heel langzaam andere voorstellen van andere landen binnen. En onder andere Polen is hier ook een uh, groot voorstander van die heel graag een Europese titel op afstanden zou willen. Uh, nou, als je dat dan kunt combineren, dan ga je kijken hoe haalbaar wordt dan uh, een voorstel uit Nederland. Dus ga je op zoek naar ook wat andere landen vinden en dan zouden we hier wel eens een hele mooie uh, combinatie kunnen maken. Dus een EK per afstand, waardoor ook sprinters... Uh, een Europese titel zouden kunnen behalen. Uh, en daarna zou je dan ook heel mooi kunnen komen... tot een uh, allround titel uh, op, de korte, uh, of op de kleine vierkant. De boel gaat op de schop. Arie Koops, manager topsport van de KNSB. Dank u wel voor de uitleg. Ja. Even kijken of er verkeersinformatie is. Uh, ja, Erwin de Hart zit bij de ABB. Hé, die hey, Even zitten. Ik heb een file op de A15 Rotterdam richting Goorkom door een auto met pech tussen Alblasserdam en Sliedrecht West. Twee kilometer, maar de auto is alweer weg. Hoofdpunten van deze uitzending om 13 minuten over 12. Greenpeace-activisten Ubels en Oelazen zijn vrij. Ze blijven in Sint-Petersburg, want dat moet. Rotterdam onderzoekt eenzame dood van bejaarden. En Nederlandse cameraman, dat hoorden we net, die is ongemoeid gelaten bij die rumoerige filmpremière in Rusland. Die film Matterhorn. En dat was het. Zometeen Jurgen van den Berg en lunch. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Waar liggen jouw carrièrekansen? In de techniek, accountancy, het bank- en verzekeringswezen, juridisch, maritiem, chemie, overheid, IT of farmacie? Grijp je kans op de Nederlandse carrièredagen. 29 en 30 november, Amsterdam Rai. Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Kritische journalisten in Zuid-Soedan worden dwarsgezeten door de overheid. Dat merkt ook de Nederlander Arne Doornenbal... die betrokken is bij de krant The New Nation daar. In het mediaforum freelance journalist en columnist Roos Slikker... en NTR-baas Paul Reumer... gaat onder meer over de vele aandacht voor de moord op JFK. Vijftig jaar na dato hangt er om de moordontslag in Dallas... nog steeds een sfeer van mysterie. Er zijn mensen die denken dat er sprake is van een doofpot en dat er met bewijsmateriaal is geknoeid... Uit latere onderzoeken blijkt onder meer dat een arts die de lijkschouwing op Kennedy verrichtte van een generaal de halswond van Kennedy niet mocht onderzoeken. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? 104 punten is nog steeds de hoogste score. En de laatste kandidaat in de nationale nieuwsquiz is Ted Borgstein en die komt uit Bergen op Zoom. Dit is Radio 1, Lunch. We beginnen met het media nieuws. Gisteren kwam hij met groot nieuws in NRC Handelsblad. Onderzoeksjournalist Joep Domen ontdekte dat de AIVD... op illegale wijze politici op Bonaire heeft bespioneerd. Onze regering doet het dus ook. Een afluisterschandaal van eigen bodem, kortom. Joep Domen, goedemiddag. Goedemiddag. We bellen je nu op je uh, privénummer. Uh, worden wij behalve door onze paar honderdduizend luisteraars... nog verder afgeluisterd, denk je? Uh, het zou best kunnen. Ik, uh, ik denk dat je er langzamerhand vanuit moet gaan dat... Uh, het hele digitale verkeer, telefoon, internet, deze, nou ja, het hele mikmak... dat dat, dat, dat gewoon niet veilig is. Ja. En in hoeverre beïnvloedt het risico op afluister jouw werkwijze? Nou, dat je er rekening mee houdt. Uh, en dat, dat gaat dan naar twee kanten. Eén, dat als het er echt op aankomt, dat, uh, dat je probeert uh, iets te regelen. En dat je voor de rest ook in een berustende mode staat, omdat je realiseert dat, dat er inderdaad meegeluisterd kan worden. En dat dat dan maar zo is. En, en dat maakt voor heel veel dingen niet zoveel uit. Ik bedoel, het, is, het, is, het is idioot dat, dat je daar eigenlijk zo over nadenkt. Maar, maar voor veel dingen natuurlijk ook wel. Maar maar bepaalde bronnen dingen. zullen dat ja. niet graag openbaar willen hebben. Nee, daarom zit je met name... Kijk, ik heb al eens gezegd... een klokkenluider die zijn informatie kwijt wil... aan een, aan een krant of aan een radiostation... Um, doet dat gewoon het beste. Uh, thuis uh, tikt hij een briefje... hij stopt het in een, oude, een goede ouderwetse envelop met een postzegel... en hij stuurt het op. Dat is eigenlijk het, uh, het minst risicovolle... Uh, uh, manier om je informatie dan bij dat medium te krijgen. Want alle andere methodes, bellen, uh, e-mailen, nou, noem het maar op, dat is, uh, dat is allemaal traceerbaar het laat sporen naar. En dat hoeft dus zo'n envelop niet. Maar jij als journalist e-mailt bijvoorbeeld nooit met je bronnen. Zeker. Nee, tuurlijk. Want dat is dan, zeg maar de. de, de dat, dat zijn de uh, gevallen waarin je weet dat je afgeluisterd kunt worden of dat er meegelezen kan hmm. worden en dat je, je daarin berust. Dat is wat anders, je, wat je allemaal in die e mail zet. Kijk, als ik uh, met iemand uh, uh, wil praten en ik hoop daar informatie van te krijgen, dan maak ik met zo iemand een afspraak. En uh, dan gaan we ergens naartoe, waarbij we elkaar uh, in de ogen kunnen kijken en in de veronderstelling zijn dat er niemand meeluistert. Een Be beetje old President's Man in zo'n parkeergarage, zo'n man met zo'n regenjas, nou, Druk aan zijn neus. Meestal een café met goed bier. <laughs> dat is een stuk beter, kan ik je zeggen. Dan ja. praten ze ook beter vaak. Ja, is ja. En, en in codetaal of zoiets? Want ik bedoel, kijk, we zitten gewoon even te doorgronden van hoe dat dan anno 2013 moet, hè? Als je dan toch met je bronnen wil communiceren. Nee, dat, dat werkt allemaal niet. En weet je wat ook het probleem is? Dat als je, je kunt wel met een mobieltje en uh, kun je wel een je, een prepaid mobieltje, een prepaid kaart... en dan moet je weer gaan rondrijden, want anders kunnen ze je nog uitpeilen uh, waar je zit... Um, als de, dat kun je wel eens een keer doen en dat gebeurt ook wel als journalisten die dat doen, alleen dat kun je niet permanent doen, want dan, dan, ja, dat schiet niet op natuurlijk in je communicatie. Ja. Uh, je moet die, die, die, die, uh, die telefoontjes, die moet je om de zoveel keer weer vervangen, die kaartjes moet je vervangen. En als je als je, je hele werk op die manier zou doen, nou dat werkt niet. Dus nee. je, neemt, je neemt gewoon op de kop toe dat ze meeluisteren. Ja, en in de kwestie Bonaire nog even ook dus echt daarheen gegaan om die die persoon die uiteindelijk met dat nieuws kwam, uh, om die gewoon in leven lijven te ontmoeten? Nee, dat ja, we zijn er dus naartoe gegaan, maar dat zit, het is een iets bredere onderzoek. We zijn daar 2,5 maand mee bezig geweest. En dit is het eerste van een reeks verhalen over Bonaire en de integriteitssituatie op dat eiland. Dat, dat eiland is dus sinds 2010 uh, onderdeel van Nederland. En het is bijzonder interessant om te zien wat daar allemaal gebeurd is en wat daar nog steeds gebeurt. En dit was het eerste verhaal. Het is niet zo dat deze bron naar ons toegekomen is, maar wij zijn naar hem gegaan of naar haar. Wie zal dat zeggen? Mm -hmm. um, dus het, Oei, het kijk is uit, onderdeel je... van het verhaal. Ja, voor het weet heb ik weer verhaal. Oké, maar hier komen dus meer verhalen over. Dan nog iets anders. Wij wachten al met smart uh, op, de, op de spannende onthullingen van Edward Snowden over Nederland. Hè, waar die, uh, die, die heeft hij aangekondigd. Uh, hij zou met NRC daarover in, uh, hmm. in gesprek gaan. Uh, ben je daar ook bij betrokken? Nee, daar ben ik niet bij betrokken. Uh, en ik, op, op dat punt kan ik een goede tip geven. Hou de krant in de gaten de komende dagen. Binnenkort komt dat. Zeer binnenkort. Goed, en over Bonaire lezen we uh, ook ongetwijfeld veel meer. Joep Bommen, week weer. Dank voor de uitleg. Onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad. De fotografen die het Witte Huis volgen die zijn boos. Ze krijgen steeds minder tijd om president Obama te fotograferen... terwijl het Witte Huis zelf voortdurend foto's naar buiten brengt. Ofwel van zijn huisfotograaf, dat is Piet Souza... ofwel van medewerkers die achter de schermen foto's maken... en op Twitter en Instagram zetten. Tegelijkertijd worden de persfotografen steeds vaker geweerd... zoals laatst bijvoorbeeld bij Obamas ontmoeting... met het Pakistanse meisje Malala. Gisteren boden de persfotografen bij het Witte Huis een boze brief aan. De foto's van die Piet Souza zijn prachtig, zegt... Redacteur Sterren Sprengers van de Correspondent.nl. Nou ja, het is een ontzettend goede fotograaf. En uh, hij heeft alle vrijheid en ook al het vertrouwen van Obama om te fotograferen wat hij wil. Dus hij kan van heel dichtbij hele mooie beelden maken. Uh, die vervolgens ook vrij beschikbaar zijn voor alles en iedereen. Het is... Uh, dat is dus het probleem niet. De vraag is wel, zijn persfotografen nog wel nodig? Nou ja, dat is, dat is natuurlijk waar die huisfotograaf zo boos om zijn. Want ik denk dat de journalisten een belangrijke filter is uh, in hoe we nieuws nieuw stof ons kunnen nemen. En um, wat nu gebeurt is dat eigenlijk Obama zijn eigen uh, uh, ja, soort mediabureau aan het creëren is. Want hij bepaalt welke dingen van hem uh, naar buiten komen, welke gebruikt worden in de media. De speciale Borsato-uitzending van RTL Late Night heeft het programma geen windeier gelegd, maar liefst 913.000 mensen stemden gisteren af op het programma van Humberto Tan. En daarmee scoorde het programma bijna 400.000 kijkers meer dan woensdag, dus de avond ervoor. Borsato werd niet alleen een heel uur geïnterviewd, hij zong ook nog een duet met zijn twee dochters en hij werd begeleid door John Eubank. En dat is voor altijd. Het wordt spannend voor de kranten in Zuid-Soedan. De overheid van dat jonge land probeert steeds meer grip te krijgen op de media. Een van de kranten daar is de New Nation. En de Nederlandse journalist Arne Doornbal die helpt de jonge redactie daar om volwassen te worden. We hebben hem al eens eerder gesproken in lunch. En ook de New Nation krijgt te maken met de maatregelen van de Zuid-Soedanese overheid. Arne, goedemiddag. Wat is er precies aan de hand? Eigenlijk sinds... Uh... Sinds een paar maanden staat de persvrijheid behoorlijk onder druk in, uh, in Zuid-Sudan. Uh, er zijn een aantal kritische stukken verschenen over de regering. Dat kunnen ze niet waarderen. En nu, uh, ja, nu is er een soort offensief bezig tegen de media. En dat is begonnen met dat ze nu willen dat elke individuele journalist zich gaat registreren bij, de, bij, de, bij het ministerie van informatie. Dus de overheid wil controle over wie zich uh, journalist mag noemen? Precies, uh, want je zou zeggen, dat is natuurlijk niet zo erg... dat ze willen weten wie voor je werkt. Alleen uh, waar ze nu bang voor zijn, is dat de volgende stap... is dat ze van iedereen een diploma willen zien... dat ze ook gekwalificeerde journalisten zijn. Nou ja, dat is het grote probleem. Er is hier 22 jaar oorlog geweest, er was hier helemaal niks... Laat staan, een school voor journalistiek. Dus er is eigenlijk niemand van, uh, van de journalisten... die daadwerkelijk een diploma heeft om journalist te zijn. Iedereen heeft wat anders gedaan en is, is gewoon later opgeleid. Bedoel, wij hebben onze mensen zelf opgeleid. Maar het is dus eigenlijk een maatregel die bedacht is... om uh, kritische kranten een beetje dwars te zitten. Als je kijkt naar jouw uh, blad... wat hebben jullie dan in hun ogen niet goed gedaan? Nee, ik moet zeggen, wij zijn, wij zijn, wij zijn vrij voorzichtig geweest. Um, de, de grootste woede die is eigenlijk gericht op, uh, op een website, de Sudan Tribune. Uh, die hebben geschreven dat de president ziek zou zijn. Um, en, en eigenlijk toen dat bericht verschenen was, toen, uh, toen, zijn ze, uh, toen zijn ze met die maatregelen begonnen. Omdat ze zeiden, van, er is een soort rode lijn waar je niet aan mag komen. En je mag dus het staatshoofd niet beledigen. En door te zeggen dat hij ziek zou zijn, uh, wat ontkend wordt, zou je hem beledigen. Um, dus nou ja, goed, wij zijn, wij zijn die rode lijn, uh, bewust of onbewust, in ieder geval nog nooit overgaan. Dus ik denk niet dat dat specifiek tegen ons gericht is. Maar het is wel duidelijk, de duimschroeven worden bij iedereen aangedraaid. En is er nog uh, iets met die overheid uh, te regelen dat, uh, nou ja, dat het dan bijvoorbeeld jullie, uh, jullie krant niet treft? Nou ja, ik heb, ik, we heb besloten om uh, in ieder geval met de eerste fase gewoon, gewoon goed mee te werken. Um, van de week belden ze me op, toen zei ze van je moet de cv's van al je journalisten inleveren. Toen zei ik van nou dat doen we liever niet, want, uh, want, want nee, we vinden dat niet echt een goede maatregel. Nou toen werd die kerel heel boos en die zei van nee dan, dan, dan kunnen we je onmiddellijk sluiten. Dus nou ja, toen heb ik toch maar vanochtend uh, die cv's allemaal uitgeprint. Toen ben ik die netjes gaan brengen. Nou, toen keek hij alweer een stuk vrolijker. En toen uh, zei hij van oké, okay, het is oké okay voor nu. Maar, zegt hij er dan wel bij, we gaan dus nu ons beraden op de volgende stappen. Nou ja, dat is dus waarschijnlijk dat ze van iedereen diploma's willen zien die de mensen niet hebben. En wat er dan gaat gebeuren, ja, dat weet niemand. Nee. Um, kortom, het, is, het valt niet mee om in Zuid-Soedan een krant uit te brengen. Nee, sowieso niet. En ik bedoel, dan, dan ook nog gewoon... Uh, wat, wat je vooral vaak ziet op het lokale niveau... is dat, dat gewoon soldaten, het leger... je hebt hier nog een leger van 200.000 man... Uh, uit de burgeroorlog, veel ex-kindsoldaten. Mensen zijn gewoon niet gewend aan, aan, aan, aan vrije pers, aan journalisten. Dus je, het komt heel vaak voor dat mensen gewoon... tijdens het werk worden lastiggevallen, tijdelijk gearresteerd. En dan, en dan meestal dan komt er aan het eind van de dag... wel, een, wel weer een, een oplossing voor als ze dan de, de hogere bazen... Uh, de van op de hoogte raken die zeggen van ja, maar dat is een journalist die mag je laten gaan. Maar toch, dan is het kwaad wel al geschiet. Ze zijn een tijdje opgepakt geweest en daarna worden ze weer vrijgelaten. Dus, dus ja, het, het land heeft nog een lange weg te gaan. Ik bedoel, dat is ook niet, niet onlogisch naar zo'n na zo uh, zo lange oorlog en, een, en, een, en zo'n bevrijdingsbeweging die dan nu de regering vormt. Maar uh, het gaat vooruit, denk ik, maar uh, met hele kleine stapjes. Arne Doornbal, hij is van de krant The New Nation in Zuid-Soedan. Dankjewel. Graag gedaan.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 Het mediaarchief. Ja, de hele wereld was gisteren weer eventjes in de ban van Monty Python... het legendarische comedygezelschap dat volgend jaar een reunieoptreden gaat doen in Londen. Wij vroegen ons af of we ook iets dergelijks uh, in Nederland hebben, iets legendarisch. En uh, toen kwam uh, uh, in de gedachten uh, de mannen van de radio. Dat was tussen 1995 en 1997 een absurdistisch onderdeel... in het VPRO-radioprogramma De Avonden. Gemaakt door Hans Steeuwen en Pieter Bouwman... In dit fragment wordt Rupert geïnterviewd... die op straat een plant heeft gevonden... en mee naar huis heeft genomen om te verzorgen. Heeft de plant uh, zijn dankbaarheid betuigd? Nee, absoluut niet. Nee? De plant is eigenlijk uh, vanaf het begin gaan begonnen eigenlijk met uh, ja, mij te sarren. Ja. Mij uit te lachen. Mij belachelijk te maken. En gezelschap van andere ja, mensen. Juist als er andere mensen waren. Dan maken... waren. Ja, als we één op één waren was het poes lief. Hè? Ja. Ja. Maar zodra dat dan bezoek was. Dan begon hij dus eigenlijk zeg maar, te stoken. Ja. Tussen mij en uh, ja, bezoek. En hoe, hoe deed hij dan? Nou dus door jou na te doen begreep ik? Na, na te doen. Heel hard uh, te lachen. Uh, dus als ik iets zei. Dan dus meteen daarna nog een keer dat zeggen. Ja. En uh, ja, heel raar doen met die takken. Ja. En uh, met die bladeren. En hij ook jouw bril opzetten. Ja. Hij zat. Uh, nou ik weet niet waar hij vandaan maar hij had gewoon een identieke bril, had hij ergens opgeduikeld. En als ik dan, uh, dus zeg maar met vrienden binnenkwam, stond hij daar zo met zo'n smaal op zijn smoel, stond hij die plant daar zo met mijn bril op. Een hobbelens was het gewoon. Dan moet je wel een... heel erg veel pijn ja, gedaan hebben. Ja, dat zijn pijn gedaan. En... Heeft dat jouw honing ten opzichte van andere planten veranderd? Ja, in eerste instantie wel. Maar toen heb ik bedacht, ja, kijk, de ene plant is de andere niet natuurlijk. Huh? Hè? En er is gewoon één, dit is één plant die zo doet. En dat is misschien, uh, misschien heel raar, maar ik heb gedacht, nee. Dan moet ik gewoon niet zeggen dat ik alle andere planten ook zo vind. Maar ja, het gekke is dat eigenlijk sindsdien alle andere planten... precies hetzelfde naar mij doen. Hans Teeuwe, Pieter <laughs> Bauer, de mannen van de radio. De mannen van Monty Python trouwens zijn volgend jaar op 1 juli... weer te zien in de O2 Arena in Londen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Dat was leuk om het weekend mee in te gaan alvast. Uh, we gaan het Mediaforum doen vandaag met Roos Slikker... is freelance journalist en columnist. Hartelijk welkom. En uh, Paul Reumer is directeur van de NTR. Uh, ja, Monty Python dus. Uh, dat was een nieuwtje van gisteren. En John F. Kennedy. Vandaag, 50 jaar geleden dat hij is uh, vermoord. Op onze jonge redactie werden dat vanmorgen... twee babyboom-nieuwtjes genoemd. <lacht> Erg genoeg, ja. <lacht> ja. Dat is ook zo. Ja, ja, ja, maar ja, jij bent ook nog heel jong. Ja, nou, dank je. <lacht> in ieder geval wel jong genoeg, inderdaad om de moord op Kennedy niet te hebben meegemaakt. Nee. Maar vind je het terecht Want dat is 50 jaar geleden. Nou, ik moet uh, wel zeggen, het is wel veel. Het is heel veel en ik snap wel dat er bij stilgestaan wordt... en het is natuurlijk een, een, een, een, een grote gebeurtenis in de geschiedenis. Bovendien kleeft er een hoop mysterie, mysterie aan en zo. Maar ik moet wel heel eerlijk bekennen... dat ik niet elke bijlage gespeld heb. Nee. Nou, Paul, jij? Nou, ik heb er wel veel over gelezen. Ik ben namelijk precies 50, dus ik kan me nog heel goed herinneren. Maar wat wel, uh, ik denk het belang van, van Kennedy is... Dat kan helemaal niet mogelijk. Nee, Ik niet. Ik, ik, ik het ben zeggen. geboren. Ik zit even <laughs> te denken, want ik ben uh, zelf ook een beetje in die richting. Nee, ik, dacht, ik kom uit 62 en uit de 63 gebeurt. Ja, het gek, het gek is trouwens wel, zo werkt het geheugen... dat ik het idee heb dat ik het wel meegemaakt heb. Ja. Ik heb die beelden zo ja. vaak gezien. Maar los daarvan, kijk, ik denk het, het, waarom het nou zo speelt... Kennedy was natuurlijk wel de eerste president... die Glamour heeft geïntroduceerd in het presidentschap. En daarmee toch wel heel duidelijk... Een een, ja, dat was een, een, een trendbreuk die uh, nu nog steeds doorgaat. En ik denk dat dat ja, heel erg daar steeds meer onthulling over. Onlangs werd nog bekend dat hij de avond ervoor in de, in de Air Force One nog uh, contact heeft gehad met zijn vrouw. Ja, en hij is ook helemaal niet dood. Hij zit gewoon op mars bij een of andere ruimtevaartorganisatie. we hebben eindelijk wel een nieuwtje. Na ja. 40.000 boeken die erover verschenen zijn, hebben, nu, hebben ja. wij hier een nieuwtje. En toch moet ik zeggen, want ik, ik was daar toevallig in, in, in, tijdens vakantie afgelopen een paar maanden geleden in, in Dallas. En dan ga je toch even daarheen ook. Er daar zo'n museum bij in dat, in dat warehouse waar die vandaan. Dan geschoten heeft, die Oswald. Uh, maar het is toch gewoon, ja, het is mooi neergezet allemaal. En het is toch intrigerend. Ook al die al die complottheorieën en zo. Ja, het is natuurlijk mooi als je een, een land hebt dat niet zo heel veel geschiedenis heeft. En dat pas uh, ergens in uh, 1800 begonnen is of zo. Dit zijn natuurlijk voor dat land de iconen. En het, het is hun uh, cultuurgoed en hun geschiedenis. En eigenlijk ook toch wel een beetje uh, een heel belangrijk punt in, in de wereldgeschiedenis. Dus ik snap wel dat ja. ze dat zo uitge Roos, ben je wel oud genoeg om uh, de, het, het excitement te voelen... dat Monty Python weer wat gaat doen? Ja, dat en weer wel, omdat ik uh, Engelse les heb gehad... met uh, Monty Python-filmpjes. En uh, ik vond dat hilarisch. En ik, moet ook, ik vind het heel erg grappig. Ik moet er heel hard om lachen. Ik was, uh, uh, um, ik was eigenlijk wel blij verrast. Uh, je hoopt natuurlijk wel dat het niet straks heel erg gaat tegenvallen. Ja, nee, joh, ben weer gek. Dat maar ik denk dat dat eigenlijk niet kan. En gisteren die persconferentie was, vond ik al dusdanig leuk... dat, dat ik het heel veel beloof. Ik vind. Er is één klein teleurstellendje... Dat is dat ze niet de Ministry of City Walks gaan doen. Omdat John Cleese kunstheupen dan wel kunstknieën heeft. Maar ze hebben wel beloofd dat ze gaan twerken. Twerken. Oh, hoe leuk is dat? Oké. Okay. <laughs> ik zei vanmorgen nog tegen de meisjes van kantoor: van uh, uh, Niet te veel twerken dit weekend. En dat, dat vonden ze gek allemaal. Maar nee, ja, dat, dat, uh, ja dat, dat zou kunnen. En, en het oud materiaal begrijp ik ook wel. We zijn er ook vooral benieuwd of er nog wat nieuwe leuke dingen aan zitten. Ja, maar dat gaan ze zeker doen. Ze, ze gaan dus een deel, deel, deel oud doen en deel nieuw. En ik ben al 24 uur wakker en me aan het hoofd pijnigen hoe ik in godsnaam aan kaartjes voor die O2, uh, O2 Arena ga komen. Ja. Want ik wil er echt naartoe. Maar ik vrees dat het wel bij meer dan één avond uh, zal blijven, toch? Dat zou, me niet, dat zou me niet verbazen. Bij succes wordt dat vastgecontinueerd. Vast, zeker, ja. We gaan zo meteen praten over andere zaken uit de media. Maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. In het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Het dodental van de orkaan op de Filipijnen is gestegen tot boven de 5000. Autoriteiten in Manila zeggen dat er nu 5200 doden zijn geborgen. 1500 mensen worden nog vermist. Nog altijd zijn niet alle getroffen gebieden door hulpverleners bereikt. Tot nu toe hebben zich zo'n 80 organisaties aangemeld bij minister Ascher om in hun sector mensen aan het werk te helpen. Ascher riep eerder ondernemers op snel met banenplannen te komen. Het kabinet heeft ervoor 600 miljoen euro beschikbaar. En werkgevers en werknemers trokken hetzelfde bedrag uit. Oorlogsmisdadiger Siert Bruins is niet dement of depressief. Volgens psychiaters is er geen sprake van dat Bruins zijn rechtszaak om psychische redenen niet zou kunnen ondergaan. En ook lichamelijk is hij gezond. Bruins staat in Duitsland terecht voor de moord in 1944 op verzetstrijder Aldert Klaas Dijkema. En de gemeente Rotterdam gaat onderzoeken hoe het kan dat een Rotterdamse vrouw tien jaar lang dood in haar woning lag. Zonder dat iemand het merkte. Het gemummificeerde lijk van de vrouw werd gisteren ontdekt toen bouwvakkers die het huis in moesten geen contact kregen. En Rotterdam wil weten wie er contact heeft gehad met de vrouw en wie haar dood had kunnen opmerken. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Erwin De Hart. File op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden staat 2 kilometer. En door een ongeluk staat op de A15 Rotterdam richting Gorcum tussen Hendrik, Ido, Ambacht en Papendrecht 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Roos Slikker, journalist en columnist... en Paul Reumer is directeur van de NTR. Straks om drie uur wordt hier uitgereikt... de NVVS seksuologie Mediaprijs. Want vindt die NVVS de berichtgever over seks is vaak heigerig... en gebakken lucht, fabels of misverstanden? Paul, vind je dat nuttig, zo'n prijs? Nou, dan hebben ze niet naar Dr. Corrie gekeken. Want daar is niks heigeres <lacht> aan. Maar wel, ja, vind je het nuttig zo'n prijs? Ik wist niet dat die bestond. En toen ik daarvan hoorde, verbaasde het me eigenlijk wel. Omdat ik toch dacht dat we met z'n allen ietsje geëmancipeerd waren... op het gebied van seksualiteit dan, dan nu wel blijkt. Dus die prijs is blijkbaar nog, nog nodig. En dat vind ik eigenlijk best wel een beetje uh, ja treurig. Maar wat zij zeggen is dat het... Uh, nou ja, kijk toch even naar jouw uh, Dr. Corrie dan. Ja. Daar, is, daar is een hoop gedoe over. Jazeker. Wat vind je dan van de berichtgeving daarover? Is dat dan te heigerig? Of... Nee, de, ik denk dat uh, de, de, de partijen die laat me zeggen tegen deze Dr. Corrie-uitzendingen zijn... hun eigen PR heel goed hebben verzorgd. En uh, de berichtgeving is zeker niet heigerig. Ik vind hem uh, gewogen. Maar het is wel weer een teken dat uh, er zijn zoveel media... die uh, brandstof nodig hebben, berichten... dat elk relletje, elk uh, ding wat een podium vindt... gelijk uitvergroot wordt en heel groot wordt neergezet. En dit is daar weer een heel mooi voorbeeld van. Want seks zelfs. Sex ja, zeker zelf. altijd. Ja, maar ik vind eerlijk gezegd het persbericht een beetje heigerig. <laughs> ik, uh, heigerig trouwens qua onderwerp wel een goed woord. Maar ja. uh, ik, ik, ik, ik begrijp niet zo heel erg goed waar, in welk opzicht... nou uh, berichtgeving of uh, verhalen over seks heigerig zijn. Laatst is uh, het Social Magazine nog met een hele slette special gekomen. Nou, die vond ik verbijsterend inhoudelijk eerlijk gezegd. Hartstikke leuk trouwens. En ik vind dat nogal meevallen. Dus, dus, dus, dus wel degelijk gewoon goede verhalen... Niet alleen maar Volgens mij wordt er heel veel bericht over seks. En wordt er ook, ook, ook veel wetenschappelijk bericht over seks. Ik vind dat eerlijk gezegd echt wel meevallen. Misschien lees ik de verkeerde blaadjes. Dat zou kunnen. Maar wat jou betreft kan die prijzen worden opgeheven? Ik vind een prijs voor journalisten altijd een feestje. Ja, er zijn wel veel prijzen tegen. Heel veel. Ja. Ja. Ja. <laughs> um, nog even van, van die dokter die, die, die, die Corrie-kwestie, Paul. Uh, ja, de NTA ligt dus onder vuur. Dan, tenminste, bij een bepaald deel van, van de mensen die dat niet goed vinden. Hoe gaan jullie daar verder mee om? Nou, ik vind het een teken dat. Uh, we als omroep blijkbaar bezig zijn met hele goede onderwerpen. Dingen die spelen in de maatschappij, en die discussie oproepen. Dat is helemaal niet erg. Het is goed om discussie te hebben. We zijn ook met deze mensen in discussie gegaan. Dus ik vind het eigenlijk alleen maar een bevestiging van het feit dat wij als omroep op de goede weg bezig zijn. Ja, goed. En Roos, de genomineerden zijn Sunny Bergman. Die kennen we van haar documentaires. Die heeft nu ook weer een film gemaakt over de sletter trouwens. Ja, sletvrees. Sletvrees, ja. Ja. ja. En een boek ook. het en Broeke, die veel schrijft hierover. Zit ook in ons forum. Ja. En Mariette Jong, die werkt voor uh, Salto TV, maakt een repo over uh, seks in verschillende fases van een relatie. Wie moet hem winnen, wat jou betreft? Ik heb geen flauw idee, want ik heb die producties niet gelezen. Ik moet wel zeggen dat als Sunny Bergman hem wint, dan gun ik Sunny van harte. Maar ik ben een beetje Sunny moe. Dus wat mij betreft <lacht> mag PR technisch iemand anders winnen. Goed, een van de andere twee. Heb jij nog een voorkeur? Of? Uh, nee, niet. Wat me eigenlijk wel verbaast is dat die jongens, die twee homoseksuele jongens. Die, die documentaire hebben ja. gemaakt over hoe is het nou eens met een, met een vrouw. Ja. dat vond ik zelf eigenlijk het meest opmerkelijke. en, en interessante uh, uh, onderwerp op dat thema. Dat die niet bij de genomineerden zitten. Ja, ja nou, oké. Okay. Uh, dan de Amerikaanse fotografen. Dat hebben uh, we net al gehoord. Hè. Die, die persfotografen die zijn boos op Obama. eigenlijk op, op de hele entourage daar op het Witte Huis. omdat zij steeds minder vaak welkom zijn bij evenementen. En dan is er wel een huisfotograaf, die uh, meneer Sousa. die mag dan die foto's maken. Of, of medewerkers doen dat achter de schermen met hun mobieltje gewoon. Um, snap jij Obama, Paul? Heel goed. We hadden het net over de glamour factor in het presidentschap. Um, uh, Obama begrijpt dat als geen ander. Kijk, woor, beelden zijn zo ongelooflijk sterk. Veel sterker dan, dan geschreven woord op dit uh, in, in deze tijd. En uh, als je 24 uur per dag je uh, bewust moet zijn van het feit dat er overal uh, foto's worden genomen, dan wordt er altijd een keer een moment dat je even onbewaakt bent en iets geks doet. En dat kan Obama zich niet en op deze manier hij, beschermt hij zijn presidentschap en zichzelf voor uh, gekke momenten. Dus ik snap ja. heel goed dat hij dat doet. Dat wat jij beschrijft is een beetje de pen van Wilders. Hè? Er bestaat zo'n foto van Wilders dat hij net met zijn pen in zijn neus zit. Uh, ja. Ergens in de kamer. Die, die duikt dan steeds weer op bij allerlei stukjes. Ja, dat is natuurlijk vervelend. En de foto's van Obama die opduiken zijn inderdaad ook altijd heel mooi. Het is ook een hele goede huisfotograaf die die heeft. Dat klopt. Wat ik wel een beetje lastig vind is dat... Uh, ik begrijp het vanuit de kant van Obama natuurlijk prima. Want je moet heel goed voor je eigen PR zorgen. Maar wat ik wel lastig vind is dat je toch maar... Je krijgt toch een gefilterd beeld van de president. De land en, of the free is niet echt meer free. Nee, mijn journalistenhart gaat toch een beetje tekeer dan. Want ik denk van ik wil Obama wel eens een keer met een pen in zijn neus zien. En ik wil ook wel eens een keer dat hij, dat hij half zit weg te dommelen... tijdens zijn veel te saaie vergadering. En ik denk dat op de termijn het publiek op een gegeven moment genoeg gaat krijgen... van al die prachtige PPR-plaatjes... die eigenlijk rechtstreeks uit de volk lijken te komen. Iets menselijk zal hem geen, geen kwaad doen, zeg jij. Ja, het is, het is een heel erg opgepoetst, gereduceerd beeld... wat we van de president krijgen. En ik geloof er toch in dat we uiteindelijk terug willen... naar wat meer en dat ja, maar ik, ben, dat is, ik ben altijd een beetje naïefjes Roos. Want uh, het hele beeld wat gemaakt wordt van een president... Hè, dat is, begint al bij de verkiezingen en daarvoor. Alles is natuurlijk gefabriceerd. Niet alleen de foto's, maar het hele verhaal. Dus jij krijgt never nooit van je als leven... het echte beeld van een, de persoon te zien achter het presidentschap. Nee, en dat toch, vind, toch vind ik dat, we, dat, dat het uitstekend is... dat fotografen hierin uh, zich wel uh, uh, anders opstellen... en zeggen van, nou ja, wij willen ook ons werk kunnen doen. En niet alleen de PR-machine van Obama. Natuurlijk, nee, die fotograaf hebben gelijk maar ik denk dat daarmee het be het belang dat als hij in het wild is dat die fotografen dan een, uh, een nog harder gaan jagen op beelden die zij kunnen gebruiken op, op het moment dat ze dus niet laat me zeggen officieel bij de officiële gelegenheden mogen zijn dus aan het eind kan je afvragen of het wel een effectieve strategie is maar um, dat je uh, daar niet binnen kan. Begrijp ik van uit Obama heel goed. En ik herinner me een prachtige foto. Het moment dat uh, Bin Laden uh, wordt gepakt. Weet je wel. De, ja. de, die ja, foto daar. Ja, dat dat en zit en die kan alleen maar door Piet Sousa. Ik denk dat hij hem gemaakt heeft. Ook, ik weet niet zeker. Maar ja. door zo'n een, een, een vertrouwde fotograaf gemaakt worden. Dat beeld hadden we nooit kunnen zien. Nee, dat ben ik bij je een een om, Dus omstandigheden. Het levert ook, het levert wel het levert wel ook wat op. Voor ik denk het op. zeker. Ja. Ja. Wat nog iets anders is. Bijvoorbeeld bij zo'n ontmoeting met die Malala. Hè, dat, dat is natuurlijk een intiem gesprek. Ook als je daar dus allemaal fotografen bent toelaat, krijg je ook een ander gesprek. Lijkt nee, me. je hoeft toch ook niet overal fotografen bij toe te nee. laten. Dat lijkt me ook niet. Ik vind ook dat je prima kan zeggen... nou, nu de deze keer geen foto's. Dat is een ander verhaal, vind ik. Ik vind niet dat fotografen kunnen eisen dat ze overal... met de grote lens bij mogen gaan zitten. Nee, nee. En dat menselijke kan je dus misschien ook wel regisseren. Dat wordt natuurlijk geregisseerd. Ja. Ja, dat, dat, uh, we, we hebben wat voorbeelden gezien van situaties waar Obama is... met uh, zijn eigen foto's en vrije persfoto's. En dan zie je hetzelfde, uh, dezelfde gebeurtenis... en toch krijg je een ander gevoel van die twee foto's. Dus Obama's persfoto's dragen altijd bij aan zijn persoonlijkheid. Aan het beeld wat hij van zichzelf wil ja. hebben. En, en we zagen het een tijdje terug dus een filmpje van uh, Rutte. Die was ergens op een bouwplaats... en dan wilde hij niet dat iemand met een paraplu boven ging staan. Dus er mocht ook niet gefilmd worden dat hij zijn schoenen ging verwisselen. Ja. Dus, dus ook onze eigen premier houdt rekening Ik snap mee. dat ook wel. Want ik kan me nog die Cohen-foto in die poppenkast herinneren. Dat was natuurlijk wel een behoorlijk ongelukje. <lacht> ik vond het altijd wel heel schattig. Want dan hoor je hem nog net zetten. Wat afgesproken geen parapluus. Ja. En dan denk van, ja, dat zijn weer net even knullig. Ja, ja, dat was dan weer wel een beeldje. Ja. Maar dat vind ik dan wel weer leuk, dat dat ja, ja, ja. ja Maar goed, iedereen dus in zo'n functie houdt daar wel rekening mee, kennelijk. Dan nog even de vraag, en dat doen we eigenlijk een beetje naar aanleiding van het gesprek net met de man in Zuid-Soedan. Uh, uh, daarin uh, kreeg hij dus het verzoek van de overheid... Dat dat hij moest aantonen dat zijn journalisten ook echt journalisten zijn... door een cv op te sturen. En dat wierd bij ons de vraag op... hoe hoe je eigenlijk het begrip journalist, uh, Paul? Wat denk jij? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik zou het God niet weten. Volgens mij is het een niet beschermde titel... en mag iedereen zich journalist noemen. Jij en ik en Roos en, en de hele wereld. Nou, dus oké. volgens mij kan je helemaal niet aantonen dat je journalist bent... Nou, ik heb nee. een school van journalistiek gedaan. Ja, nou, dat zegt me helemaal niks. Oké. Okay. Ja, sorry. Mij ook niet. Maar diplomas van de school van journalistiek zeggen eigenlijk niks. Er komen ook heel veel mensen vanaf die nog helemaal. De meeste mensen die er vanaf komen, zijn nog helemaal geen nee. journalist. Journalistiek is typisch zo'n vak dat je echt in de praktijk moet leren. En ik ken ook zat journalisten die helemaal geen opleiding hebben. Maar toevallig wel een heel ja. groot journalistiek hart. Maar wat dat is, aan is het, het moment dat je, dat je kan zeggen: ik ben journalist? Wat kan je dan wat een ander niet kan? Ja, dat is een goede vraag. Wat je, wat je in ieder geval moet kunnen... is dat je een verhaal uh, op een journalistieke manier vertaalt... en, en, en voor het voetlicht brengt. Maar, en dat leer je natuurlijk ook wel op een opleiding. Maar een diploma is geen garantie dat je het kan. Nee. Ja, daar ben ik helemaal met een je eens. Maar het is, je, jij, komt, jij, jij, jij bent uh, broodschrijver, hoe heet dat? Uh, freelance journalist. Jij, jij schrijft voor alles en nog wat. Nou, nou ja, okay. Best veel. Dat klinkt ook een beetje... Ga door, ja. ik, ga door. ik bedoel het goed. Ik bedoel het dus goed. Jij ziet waarschijnlijk wel eens een keer ergens dat je ook naast, dat naast iemand zit... en denkt van ja, uh, ja oh, die, die zit hier zijn, ook al als journalist. Jawel, er zijn ook mensen met heel erg slecht geschreven weblogs... die zichzelf dan een collega noemen. En ja. inderdaad, dan heb ik een heel klein beetje buikpijn. Dat moet ik eerlijk ja, zeggen. Ja, die gaan ook gewoon vragen stellen, terwijl de tijd beperkt ja, ik vind is. Dat, ja, Dat gebeurt inderdaad ook wel eens. Ik vind overigens dat iedereen vrij is om vragen te stellen. Het is een beetje dubbel. En aan de ene kant vind ik het wel goed dat er veel mensen zijn... die op een bepaalde manier aan nieuwschading doen. Ik denk in de... Democratie is dat altijd een goed punt. Het Verenland is alleen wel dat ze het heel vaak heel rottig opschrijven. Of dat ze niet een hoor en wederhoor doen. Dat ze allerlei journalistieke principes... waar wij toch wel heel hard proberen broodschrijver of niet ons aan te houden. Mm -hmm. da da daar <laughs> houdt dus lang niet iedereen zich aan. Dat ja. is natuurlijk wel onaangenaam. Ja. Alleen er is geen oplossing voor. Maar zou het een beschermd beroep moeten worden? De, dat je echt aangesloten moet zijn bij een bepaalde vereniging? Dan ben je echt journalist? Ja, maar dan op basis van je diploma. Dan ben je, de, dan ben je er dus niet. Nee. nee, dat vind ik niet. Ik, ik vind, wat wel eens gebeurd is, een, een slagjournalist die heeft een soort ethisch, moreel superioriteitsgevoel. Hè? Want wij zijn journalist, wij hmm. staan voor de waarheid of whatever. Uh, uh, en volgens mij moet je daar juist ver van weg blijven. Ik denk dat het goed is dat het een vrij beroep is. Het is voor iedereen die uh, een beeld heeft van de werkelijkheid... en dat op papier of in beeld wil brengen... en uh, aan een aantal principes voldoet als hoor en wederhoor... en een, een scheiding tussen feiten en meningen. En dat, dat kan iedereen. En ik denk dat het juist goed is dat in de breedte... zeker in deze tijd met al, al die sociale media... dat iedereen uh, zijn beeld van de werkelijkheid op papier of op uh, het beeld moet kunnen zetten. Maar bijvoorbeeld bij de NTR, als jullie daar jullie hebben een journalistieke programma, ja. kan je daar dan komen werken als je bijvoorbeeld geen journalistenopleiding hebt? Ja, zeker kan dat. Uh, we hebben heel veel instroom van, van, van stagiaires. En uh, uiteindelijk gaat het om de kwaliteiten die je hebt. Hè. Dus kan iemand analytisch goed denken, uh, uh, kan iemand goed schrijven of uh, goed een beeldverslag maken. En dat moet je wel in de praktijk leren. Dus uh, ja, langzaam maar zeker groeien in die rol. Ja. Vind jij dat er toch een drempel op geworpen moet worden? Of, of moet iedereen overal maar kunnen toetreden? Nou, Onder het mond van ik ben ook journalist. Die drempel wordt in de praktijk natuurlijk wel opgeworpen. Want het is niet zo. Bij persconferenties moet je overigens algemeen wel zeggen waar je van bent. Dus als je dan zegt van nou ik heb mijn eigen krantje voor uh, mijn eigen familie. Dan kom je er echt niet. Nee. En dan krijg je ook geen perskaart. En ik denk ergens moeten we er ook niet al te paniekerig over doen. Want je bent gewoon een journalist als je van de journalistiek kan leven. Punt. Net als dat je muzikant bent als je van de muziek kan leven. Dat ja. is, is een mooie definitie. Ja. Als je ervan kan leven en uh, je handelt een beetje volgens de algemeen geldende regels... Dan nou, als je dat niet je... doet, kan je er uiteindelijk ook niet van leven. Daar geloof ik wel. Nee, want dan keert dat bij je terug. Ja, natuurlijk. Als dus... jij geen hoor en wederhoor pleegt... dan gaat een chef zeggen, hallo, je hebt geen hoor en wederhoor gepleegd. Als jij dan roept, dat hoeft niet, dan belt hij de volgende keer iemand die zich ja. wel ja, netjes... Ja, en toch zijn er, er, zijn er heel veel journalisten die zich journalist noemen en echt geen hoor en wederhoor plegen. Nee, dat is ook een probleem. Wil je erover praten, Paul? Nee, dat niet. <laughs> Daar had je zeker een andere pet nog op, hè? Nou, daar dacht, dacht ik echt niet aan. Oh, ik dacht daar gelijk aan. Ik ook. De beste luisteraars, Jurgen heeft Ajax het niet over Ajax, Ajax, maar daar ging het even niet over. Maar gewoon in het algemeen. Ik dacht bijvoorbeeld aan Pau, uh, Pau News, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is ook een journalistiek programma met een journalistieke organisatie... waarvan ik soms echt vind dat daar niet journalistiek gehandeld wordt. Maar toch ook soms wel. Ik bedoel, ja, soms ik, ik ook, denk ook wel. ook nee. die, die hele, dat hele gedoe met die Buma Stemra. Dat zijn volgens mij, daar had ze ook ja. de primeur van... dat ze dat keurig met, met horen en wederhoren hebben blootgelegd. Ze ja. ja. doen goede dingen, maar ze doen ook heel veel hele lelijke dingen, vind ik. En toch mag, mogen die ze wat mij betreft gewoon mijn collega's noemen. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, uh, dank jullie wel voor de bijdrage aan dit uh, mediaforum. Roos Slikker en Paul Reumer waren dat met z'n tweeën. Want we gaan nu de ontknoping meemaken van de Nationale Nieuwsquiz. Ook belangrijk. Dit is Radio 1. Lunch. Er is namelijk nog één man die de hoogste score tot nu toe uit de boeken kan spelen. En dat is Ted Borgstein. 49 jaar uit bergen op zoom Hartelijk welkom. Dank je wel. Key Account Manager. Wat ben je dan? Uh, commerciële buitendienst. Uh, en dan moet je dus proberen klanten binnen te halen voor wat? Uh, voor, uh, ja, met een mooi woord heet dat in-store communicatie en merchandising oplossingen. Zo. Dat klinkt heel mooi. Uh, wat wij doen is uh, aankleding van uh, winkelschappen. En dan moet je denken aan het uh, ordenen en uh, overbrengen van communicatie naar de consument. Kijk aan. Nou, het is een hele mond vol uh, als je dat op je visitekaartje hebt staan. jongen. Uh, we gaan de belangrijke zaken bespreken. De quiz namelijk. 104 punten, dat is de uitdaging. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De nationale Nieuwsquiz. De AIVD. Er werd gespioneerd tijdens de onderhandelingen over de aansluiting bij Nederland. Er zoiets gaan gebeuren. Corruptie. Dit was ja, een invalsheid in geschriften. Het toenmalige kabinet van het eiland wist daar niets van, terwijl voor deze operatie wel toestemming nodig was. Ja, de AIVD is dus net als de NSA buiten zijn boekje gegaan. Vraag 1. Politici op welk eiland binnen het Nederlands Koninkrijk werden door de AIVD afgeluisterd? Bonaire. Is goed, de Antilliaanse autoriteiten waren niet op de hoogte van deze afluisterpraktijk. En dat zou eigenlijk wel moeten. Vraag 2. Het gaat om twee politici die nu voor de rechter staan wegens corruptie. Een van hen is Bernie L. Hagen. Hoe heet de andere afgeluisterde verdachte? Geen idee. Ramoncito Boy is zijn naam. Dit duo onderhandelde namens de Antilliaanse Christen-Democraten over de aansluiting bij Nederland. Vraag 3. Daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Linksom uit de crisis. Mensen die werkloos zijn geworden en een WW-uitkering hebben... kiezen er nu voor om toch maar een tijdje thuis te blijven... en staken hun zoektocht naar werk. Meer investeren om de werkloosheid terug te dringen. In juli was de werkloosheid het hoogste. Het aantal WW-uitkeringen stegen in oktober wel. Naast de begrotingsnorm van 3 procent... moet er daarom een Europese werkloosheidsnorm komen. Vraag 3, welke Nederlandse oud-minister... presenteerde gisteren in opdracht van PvdA, voorzitter Spekman... het rapport De Bakens Verzetten... Nee, helaas. Ad Melkert. Klopt, ja. Hij deed dat onder het motto linksom uit de crisis. Vraag 4. In dat rapport komt Melkert met oplossingen voor de werkloosheid. Hij pleit voor een Europese werkloosheidsnorm. Hoe hoog moet die volgens hem zijn? Uh, 4 procent. is 5 procent. Ja. Het rapport markeert ruim 11 jaar na zijn vertrek de rentrée van Melkert... die is 57, op het Nationale Politieke Toneel. Hij heeft een tijd in Amerika gezeten. We gaan naar vraag 5 en dat is weer een geluidsfragment. De vraag is heel simpel, wie is dit? Omdat het belangrijk is dat we voor heel Nederland laten zien... voor alle mensen die in de bijstand zitten... dat het gewoon goed is als je actief blijft en als je ook iets terug doet... Mag ik het zeggen? Ja. Jatta Kleinsma? Jatta Kleinsma is goed, staatssecretaris. Uh, zij sprak over haar plan om mensen met een uitkering verplicht te laten werken. Vraag 6. Het verzet tegen dat plan groeit. Hoe heet de Amsterdamse wethouder die het plan bij voorbaat al heeft verworpen? Ascher. Die is minister, hè, tegenover. tegenover. Oh. Ja? Ja. ja, ja. André van Ess is de naam. Uh, Gelooft niet dat de verplichte tewerkstelling iets oplevert. Ze zegt er wel bij dat ze uitkeringstrekkers stevig achter de broek zit om uh, aan het werk te gaan. Laatste vraag. Nog vier punten kunt u verdienen... en uh, die kunt u ook nog wel gebruiken. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb altijd een zonnige kijk op het leven. Stop Monty Python. Dat is wel heel snel. De volgende was... Uh, 80% van mij is nog springlevend... Dan uh, mijn bekendste ministerie is wegens stramheid opgeheven. En voor één punt gisteren maakte ik bekend dat er een nieuwe theatershow komt. Monty Python inderdaad, dat is die we, de naam die we zochten. En een van de bekendste liedjes van hen is natuurlijk... Uh, uh, always look on the bright side of life, vandaar die eerste aanwijzing. En de titel van de nieuwe show is One Down, Four To Go. Omdat een van de leden van de groep... Uh, uh, uh, al is overleden en de rest uiteindelijk uh, ook uh, zal gaan. Het zijn er inderdaad vijf, hè, to go. Ik zat het al te lezen voor, klopt helemaal niet. Vijf. Uh, vijf zijn er nog over. Uh, Monty Python zochten we zes punten. Dat betekent dat er 18 nodig zijn voor de winst. Nou ja, dat kan in de tijd die we hebben. Kan gewoon. Dus we gaan uh, een spannende ontknoping meemaken.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 Vandaag luidt de stelling. De overheid doet te weinig om eenzame burgers in de gaten te houden. Dat heeft alles te maken natuurlijk met die kwestie daar in Rotterdam. Tien jaar lag het lichaam van een 74-jarige vrouw in een huis. Totdat gisteren dus door de politie werd gevonden. De buren reageerden geschokt, omdat ze nooit eerder door hebben gehad. Niemand had eigenlijk iets gezien of geroken. De overheid doet te weinig om eenzame burgers in de gaten te houden. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. De website is een mogelijkheid www.standpunt.nl. U kunt ook twitteren eens of om, eens. Doe het dan met hekje standpunt. We gaan zo meteen een ontknoping meemaken. Dus van de nationale nieuwsquiz wordt het Ted Borgstein de kandidaat van vandaag, of blijft het Nou, en... wow, dit is echt niet goed. Mag die man even weg, alsjeblieft? Uh, of wordt het die uh, die uh, 104 punten die nu in uh, het lijstje staan? Uh, sorry, ik moet mijn excuses aanbieden aan de familie Carrick. Hier is uh, Paul Carrick nog een keer met I Need You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 Ja, 1983 van Paul Carrick, een van de mooiste stemmen in de popmuziek. En I Need You zong die. Het wordt spannend. Wie gaat de nieuwsquiz deze week winnen? Is het Ted Borstein, de kandidaat van vandaag, 49 jaar uit Bergen op Zoom? Of blijft die score van 104 punten van Jacco Oldenburg in de lijst staan? Nou ja, het is in ieder geval een uitdaging. 18 moeten er in ieder geval goed zijn. Want 6 gescoord in deel 1 van de quiz. Dat betekent dus dat er 18 goed zijn voor de winst. We kunnen geen gelijke stand krijgen. Nou, in de tijd die we hebben, kan het wel gewoon. Dat is wel eens vaker bewezen. Dus helemaal in eigen hand, Ted. We gaan ervoor. Ik stel de vraag: dan het antwoord. Uh, mag niet doorheen praten, want dat levert strafseconden op. Uh, antwoord of pas, dan gaan we snel door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Welke instantie doet vandaag een uitspraak over de 30 Greenpeace-activisten? Pas. Tribunaal. Welke minister vindt dat de Europese Commissie Eurolanden... moet kunnen dwingen tot hervormingen? Uh, Ascher. Dijsselbloem. Over welke snelweg moet de minister haar besluit van snelheidsverhoging... heroverwegen van de rechter? Uh, 13. Goed. In een verpleeghuis in welke Nederlandse plaats... zijn vier patiënten besmet met de Klepsilabacterie? Uh, nee, pas. Geertruidenberg. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken vandaag welk land? Venezuela. Dat is goed. Uh, welk land bezoekt de Amerikaanse minister Kerry vandaag om te praten over het Iraanse nucleaire programma? Pas. Dat is Israël. Van welke groente blijkt Nederland sinds gisteren de grootste exporteur ter wereld te zijn? Tomaten. Dat is goed. Mosselhandelaren uit welke Zeeuwse plaats zijn opgepakt op verdenking van fraude? Yesseke. Goed, wie heeft er tijdens de handelsmissie in Indonesië gezegd dat Nederland een beetje minder dominee en een beetje meer koopman moet spelen? Heer Winchens. Dat is goed. Welke bank zal vandaag niet bij het Peter stuyvesant bal aanwezig zijn? SNS. De Rabobank. Wie is komend jaar de juryvoorzitter van de Aco-Literatuurprijs? Pas. Dat is Job Cohen, bij een gebouw van Shell in welke stad heeft Greenpeace gisteren actie gevoerd? Uh, Rotterdam Goed, van welke toptrainer zijn beelden gevonden waarop hij als 15-jarig een balletje trapt? Pas Dat is Guus Hiddink, in welk land is een hoogbejaarde Amerikaan opgepakt? Pas Noord-Korea in welk stad is mogelijk radioactief materiaal in een woonhuis gevonden? Uh, Den Haag En Dat was in Utrecht Ja uh, Nou, dat zijn er geen 18 Denk Te niet. vaak moeten passen. Ja. Ja. Uh, nee, het waren er uiteindelijk 7 uh, maal 6 is 42. Nou, niet, toch. niet genoeg? Nee, zeker niet voor de, voor de winst. We, we is een aardige score, maar uh, ja, nee, 104 is, is nog heel ver uit zicht. Uh, dat betekent dat ik meegeef, naar ben ik op zo de kaarten voor beeld en geluid... De lunchradio, uh, de mok en de lunchbox. Daar zijn we heel blij mee. Zeker, daar maak je de blits mee in berg ja. of zo, dat weet ik zeker. En een goede reis terug naar het Brabantse land en dan gaan we dus naar de winnaar van uh, deze week. Want dat is intussen duidelijk, 104 punten bleek genoeg te zijn. Jacco Oldenburg, goedemiddag. Goedemiddag. En Hoi. gefeliciteerd. Dankjewel. Ook namens mij. Ja, dankjewel. He. dankjewel. Kijk, kneep, ja, je hem, kneep je hem nog wel een klein beetje of viel het mee? Nou, wel een beetje. Want ik dacht, nou, 6 in de eerste ronde en dan 18. Uh, het is te doen. Het, het is, kan wel natuurlijk. Ja. Maar je moet een beetje geluk hebben. Ja, zeker. Nou, hij moest er vaak passen. Dat is duidelijk. Je had vast mee te strepen. Uh, 300 euro mogen we overmaken. Uh, wat, wat Ga je er wat leuks mee doen? Ik heb geen idee. Ik, ik heb nog geen <laughs> idee. <laughs> Oké. Okay. Nou ja... Uh, dat, is, dat is het mooiste, want dan kan je het gewoon inzetten waar jij denkt uh, dat het goed is. Uh, kan jij ja, ja. je, ja, jezelf verrassen misschien een beetje. Wij zorgen en dat, dat het in ieder geval goed. op je rekening komt te staan en uh, doe er wat moois mee. En uh, Wat je er dan mee doet, denk aan ons. Dat zal ik zeker doen, dankjewel. Okay, Dag hoor. Okay. En dat is de winnaar van deze week, Jacco Oldenburg dus. Uh, als, je, uh, als u nou ook een keer mee wilt doen aan die quiz... Dan kan dat door uh, te gaan naar de site bijvoorbeeld van dit programma, Lunch. Daar staat een verkorte versie van de quiz. Kunt u spelen daar. En als dat nou goed gaat, dan uh, is er ook een mogelijkheid om u aan te melden. U mag ook gewoon een mailtje sturen naar nationale nieuwsquiz.ncf.nl. Dan komt het hier keurig bij elkaar. En dan uh, Esther en Annelies zetten dat uh, bij elkaar. We gaan nog een testje doen. En dan uh, wordt u een keer uitgenodigd. Want we gaan die quiz ook in het nieuwe jaar gewoon spelen. Zometeen melden we ons weer met een werklunch. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen en CRV. Zometeen om twee uur in. Vrijdagmiddag laat. Mediaondernemer Dirk Sauer over de grote kloof tussen Nederland en Rusland. Je hoeft helemaal niet vriendelijk te zijn. Je hoeft niet op je knieën te liggen voor Rusland om daar zaken te doen. Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Veel satire. De herretjes lagen bij ze lagen bijnacht in het veld. Daar hoorden ze engelen zingen. Ajax, ajax, ajax. Het zit gewoon heel goed in elkaar. Ja. En live muziek van Scarlett May.